Zou hij nou goed gevonden hebben wat je deed? Platon Karataev. Hij zou het niet begrepen hebben. En toch, misschien ook wel. Ik hou zo verschrikkelijk veel van je. Zo verschrikkelijk veel. Nee, hij zou het niet goed gevonden hebben. Maar hij zou ons gezinsleven wel prachtig gevonden hebben. Hij wou altijd zo graag geluk en vrede in alles vinden. En ik zou trots geweest zijn als hij ons had kunnen zien... Je praat over mijn afwezigheid, maar je kunt je niet voorstellen wat een nieuw gevoel ik voor je heb, na zo'n scheiding. Ja, ik zou denken... Nee, nee, dat is het niet. Ik zal altijd van je houden. Ik kan niet, niet, niet meer van je houden, maar dit, dit is iets speciaals, iets... Nou ja... Zo'n onzin zeggen ze toch over die witte broodzweken. Dat je het gelukkigst bent in het begin. Tegen nu is het het mooist. Als je maar niet zo vaak wegging... Dat je nog een ruzie we maakten? Het was altijd mijn schuld, altijd Waar we ruzie over maakten Dat weet ik niet eens meer Altijd over hetzelfde Jaloers. Nee, niet zeggen Ik kan het niet hebben Heb je haar gezien? Nee En als ik haar gezien had, zou ik haar niet herkend hebben O zeg Toen je aan het praten was in de studeerkamer Keek ik naar je Je lijkt sprekend op hem Op de kleine petja O, het is hoog tijd, ik moet naar hem toe. Ik vind het naar om je alleen te laten. Ik Weet je wou alleen. Maar... Nee, nee, jij eerst. Wat wou je zeggen? Nee, jij eerst. Ik praat maar onzin. Ik wou alleen maar zeggen dat ideeën die grote gevolgen hebben... altijd eenvoudig zijn. Mijn idee is dat als slechte mensen zich verenigen en een macht vormen... dat eerlijke mensen hetzelfde moeten doen. Dat is toch geen eenvoudig, niet? Ja. En wat wil jij zeggen? Ik? Leen maar onzin. Ja. Maar toch... Nee, het is niets bijzonders. Ik wou je alleen iets vertellen over Petja. Vandaag kwam het kindermeisje hem halen en hij lachte. Hij deed zijn oogjes dicht en klemde zich aan mij vast. Hij dacht natuurlijk dat hij zich verstoppen kon. Zo lief. Oh, nou huilt hij. Dag. Intussen brandde er beneden in de kamer van de jonge Nicolai... zoals gewoonlijk een lampje... Desal sliep op zijn vier kussens en zijn Romeinse neus liet een ritmische snurk horen. De kleine Nicolai, die juist wakker was geworden, klam van het zweet, ging rechtop zitten in bed en staarde met wijd open ogen voor zich uit. Hij was ontwaakt uit een vreselijke droom. Hij had gedroomd dat hij en zijn oom Pierre een reusachtig leger aanvoerden. Het leger bestond uit witte, schuine strepen die de lucht vulden als draden van spinnenwebben in de herfst. Voor hem marcheerde de glorie. Die leek op die draden alleen wat dikker. Maar plotseling begonnen de draden te verslappen en verward te raken en hij kon haast niet verder. Heb jij dat gedaan? Die gebroken pennen en die lak? Ik hield van je, maar ik heb orders van je. De eerste die een stap doet, wordt gedood. De kleine Nicolai draaide zich om naar Pierre. Maar Pierre was er niet meer. In zijn plaats was er zijn vader, vorst André. En zijn vader had geen vorm of gestalte, maar hij bestond. En toen de kleine Nicolai hem zag, maakte zijn liefde hem zwak en machteloos en vormloos. Zijn vader liefkoosde en troostte hem. Maar... Oom Nikolai kwam dichter en dichterbij. Een grote angst beving de jonge Nikolai en hij werd wakker. Mijn vader is bij me geweest en heeft me geliefd geliefkoosd. Hij vindt goed wat oom Pierre en ik deden. Wat hij me ook zegt zal ik doen. Moesje je Skeefola stak zijn hand in het vuur. Waarom zou ik niet hetzelfde doen? Ze willen dat ik goed leer. En ik zal leren. Maar eens zal ik klaar zijn met leren. En dat zal ik doen. Ik bid God alleen dat er iets edels en heldhaftigs met me zal gebeuren. Zoals met de helden van Plutarchus. En dan zal ik handelen zoals zij deden. Ik zal het nog beter doen. Iedereen zal me kennen. Van me houden. En me vereren. Ah, wat, wat is er, Nicolai? Ben je ziek? Nee. Ik voel me goed. De zaal is goed en vriendelijk. En ik hou van hem. Maar, oh, Pierre een geweldige man is dat. En mijn vader. Oh, vader. Ja. Ik ga iets doen waarover zelfs hij tevreden zal zijn. Dit was de laatste aflevering van onze hoorspelserie... ...Oorlog en Vrede... ...naar het gelijknamige boek van Leo Tolstoy. De bewerking was van Val Gilgut... ...professor W.G. van Manen... ...en Willem G. van Manen. Hier volgt de rolverdeling... ...Leo Tolstoy als de verteller... ...Bob Verstraten... ...graaf Ilya Rostov... Willy Ruis... Grafin Nathalie Rostova... Eva Jansen Nikolai Rostov Hein Boele Maria Maria de Boy. Sonja Wietke van Dort. Natasja Simone Rooskens Mademoiselle Bourienne Willy Bril Pierre Bezoekov Paul van der Lek De jonge Nikolai, Gerry Mantel De kleine Natasja Corrie van der Linden Desal Joop van den Donk en Denisov Broes Hartman. Technische verzorging Herman van der Lely, Hans van der Pas, Leon Dubois en Daan Gauwetor. De regie had Dick van Putten.